Een onbekend aantal mensen raakten gewond. Volgens de NAVO hebben militanten zeven locaties onder vuur genomen. Ook de Amerikaanse luchtmachtbasis bij Jalalabad en de stad Kardes zijn door militanten aangevallen. De getroffen gebouwen liggen in de zwaarst beveiligde wijken van de stad. De verantwoordelijkheid voor de aanvallen opge is opgeëist door de Taliban. De NAVO had al gewaarschuwd voor het voorjaarsoffensief van de Taliban.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 Worden ze toch meegenomen, dan stuurt Israël ze op kosten... van de luchtvaartmaatschappij direct terug. Bij een explosie in een gebouw in de Chinese provincie Fujian... zijn zeker vijf mensen omgekomen. Dat meldt het Chinese staatspersbureau. De ontploffing was in een autogarage ernaast. Het gebouw van enkele verdiepingen stortte in. Andere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Reddingswerkers proberen met warmteapparatuur... overlevenden onder het puin te vinden. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog worden vermist...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 De informatie ging over een man die in het AD werd omschreven... als een vuurwapengevaarlijke drugshandelaar. De advocaat van de man eiste een rectificatie van het AD. In de zaak was er een inval in het huis van de waarnemend zaakgelastigde... van Suriname. Dat leidde tot een diplomatieke rel. Twee vrouwen uit Millingen aan de Rijn zijn licht gewond geraakt... toen hun auto op de A15 werd geraakt door een kogel. De kogel boorde zich door de voorruit en bleef steken in de deur van de bijrijder...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 Nu de prijs daarvan oploopt, zal dat aantal mogelijk minder worden. Hoeveel precies gaan we nog zien, zei Hille. De JSF is bedoeld als vervanger van de F-16. De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma trouwt volgende week voor de zesde keer. Polygamie is in Zuid-Afrika toegestaan voor Zulus als Zuma. Het eerste huwelijk van de 70-jarige Zuma werd gesloten in 1973. Daarna eindigde één huwelijk in een scheiding en pleegde een andere echtgenote zelfmoord. De vier vrouwen van de Zuid-Afrikaanse president... vervullen om de beurt de rol van First Lady. Enrico Casparotto heeft de 47e editie van de Amstel Gold Race gewonnen. De Italiaan won na een koers van 265 kilometer de sprint op de Kouwberg. De Belg Jelle van Endert werd tweede en de Sloaak Peter Sagan derde. In de Eredivisie heeft Ajax zijn koppositie verstevigd. De Amsterdammers wonnen thuis met 3-1 van de Graafschap...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 Het laatste uurtje op de zondagmiddag. En de vraag is altijd na het journaal waar gaan we beginnen? Nou ja, bij de enige wedstrijd die momenteel nog bezig is. Herakles, RKC, Ragnar. Acht minuten voor de pauze nog altijd die 0-0 stand. En ze weten bij RKC sinds vanmiddag de nederlaag van VVV bij FC Utrecht dat ze veilig zijn. Het lijkt een beetje alsof die gedachte bezit heeft genomen van de ploeg van trainer Ruud Brood. Want RKC laat weinig zien. Herakles is de baas. Maar hele grote kansen levert dat ook niet, zo, niet op. Een schot van Goerijen onder meer. Maar nog altijd die stand zonder goals. Dan gaan we even terugkeren naar de Amstel Gold Race. Gasparotto won daar dus uiteindelijk erachter ze Oscar Freire... die vierde werd en met die groep. Ja, daar probeerden ze allemaal natuurlijk nog op die Kouberg naar voren te komen. Er zat eigenlijk nog maar één Nederlander bij... en die werd dus ook meteen de beste Nederlander. En Steven Dalebout praat met deze mollema. Bouke, uh, jouw verhaal van, de, van die laatste klim aan de Kouwberg. Ja... Uh, liep, ja, onderaan moest ik eventjes in de remmen. En dan ineens een valpartij vlak voor me. Dus, ja. Dat was Koen en die veel. Ja, precies. Dat was niet echt ideaal. Daardoor ja, ik denk dat ik net wat een paar plekken nog uh, hoger had kunnen eindigen. Anders. Maar goed, ja. het is niet anders. Hoe goed was jij vandaag? Ja, ik was goed. Ik voelde me eigenlijk de hele dag al goed. En, uh, ja, het duurde lang voordat uh, ja, de finale echt, uh, ja, echt begon, zeg maar. Weet je, daarom... Uh, ja, je ziet ook met... Uh, wat voor grote groepen we nog bij uh, de kou bij gaan komen. Veel rappe mannen. Dus ja, dat voor mij wel dat uh, kleine groepje mogen zijn. Ja. Het plan was vooraf uh, van Rabo van niet zoveel uh, de koers beheersen als andere jaren. Dat, dat pakt ook zo uit, hè? Ja, nee, zeker. Dat, dat hebben we goed gedaan. Ik denk, uh, we reden op zich, uh, ja, tot, tot eigenlijk de finale begonnen, reden we altijd goed van voren. daardoor hebben we ja, genoeg krachten kunnen sparen eigenlijk. Alleen, ja, op het einde heb ik eigenlijk weinig jongens van ons meer gezien. Uh, Robert nog even, maar... Verder niemand. Nee. Uh, je zei al, het was een koers van, waar af en toe uh, bij de klimmetjes steeds dat mensen afvielen. Het peloton uh, dunde uit. Had jij deze finale anders kunnen rijden nog? Nou ja, weet ik niet. Ik, uh, op een gegeven moment ha had ik eigenlijk wel door de, na, de, hoe heet het, na, de, na de IJzerbos. Dat de groep nog zo groot was, zoveel rappe mannen. Dat, ja, ja, dat het gewoon eigenlijk heel moeilijk ging worden om, uh, om een sprint uh, te ontlopen. Dus op een gegeven moment ja, vanaf... Uh, Vanaf de top van de Keuterberg eigenlijk. Ja, ik probeer nog een beetje te sparen voor die sprint, maar ja. En jij zegt als Coenigo dan op de Kouwberg niet gevallen was, had het voor jou misschien nog iets beter uitgepakt. Ja, en onderaan moest ik even in de remmen, maar goed, ja, weet je, dat hoort, dat hoort er ook bij. Dus had misschien net een paar plekken meer gezeten, dus ja, jammer. Dankjewel. Bouko Mollema, beste Nederlander, dus hij zat in de groep daarvoor. Herakles, RKC, racht nog hè, wie is gemist? Zeer zeker, een gemiste strafschop van Herakles. Ruim vijf minuten voor de pauze en uh, het staat nog 0-0, maar het had 1-0 moeten zijn, want Everton legde aan vanaf 11 meter, maar schoot de bal denk ik wel twee meter naast het RKC-doel. RKC heeft in de problemen nu achterin, maar zoet trapt en hoefde zojuist dus niet in actie te komen. Everton mist de strafschop die ook ontrecht was gegeven door Kevin Blom, want Armenterels pas eerst Drost, is in het strafsomgebied, tikt dan echt per ongeluk zichzelf aan. Het is geen Swalbe, maar de scheidsrechter ziet een overtreding. Als het hier misschien wel 1-0 wordt, want Everton herstelt het bijna. En zo wordt het een verhaal in verschillende delen. Kijken wat hier allemaal gebeurt. Armenteros, zojuist de man dus... Die struikelde over zijn eigen benen. Er werd een strafschop gegeven, gemist. En een gele kaart voor Ramos. Die pakt zijn twaalfde van het seizoen. En uh, dat betekent dat hij recordhouder is in één uh, seizoen Eredivisie voetbal. Een twijfelachtige eer. Maar uh, gerechtigheid, want een ontrecht gegeven penalty... na een struikelpartij, gemist door Everton. Gaan we naar Gerard de Groot. Die keek naar uh, de ontluistering van Rotterdam. Gerard, en je hebt ook alle andere uitslagen in een spannende competitie, hè? Ja, het is waanzinnig spannend uh, inmiddels uh, geworden. We gaan straks de stand bekijken, maar ik zeg alvast dat de nummers 1 tot en met 5... twee punten uit elkaar staan na deze competitieronde. Dat komt omdat Amsterdam niet de volle winst haalde. Ze speelden 1-1 tegen Oranje Zwart. SJC Kampong werd 1-2. Kampong blijft dus gewoon meedraaien in de top. HGC Den Bosch, jazeker. 0-1 voor Mark Lammers. 0-1 voor Den Bos. Dus Den Bos uit de degradatiezone, bijna. Hurley Scharweide werd 0-2. Pinochet, Laren 4-2. En Bloemendaal Rotterdam. Ja, hij staat hier naast me, de coach van Rotterdam, Reinhard Wolven. Ik moet het toch nog één keer zeggen. 6-1. Uh, Reinhard, ontluisterend zou je bijna zeggen. Nou, dat vind ik nog wel meevallen. Het 6-1 is vreselijk zoals op het bord staat. Maar dat komt vooral in het laatste kwartier tot stand. Uh, de, de, de ruststand is 1-1. En eigenlijk in zeven minuten na rust krijgen we twee, twee lelijke goals om ons oren. En daarna doen we een paar dingen echt verkeerd met elkaar. Uh, vind je het gek als, uh, als ik aan het begin van de wedstrijd gezegd heb... toen ik uh, hoorde en zag dat de drie Nieuw-Zeelandse jongens van jullie... in Nieuw-Zeeland zitten, in Auckland zijn... van dat kost Rotterdam straks nog de titel? Nou ja, als jij een glazen bullet mag je het zeggen... maar uh, zo, zo denken wij daar in ieder geval nog niet over. Uh, en dat zullen we ook niet gaan doen trouwens. We hebben nog steeds een uitstekende ploeg die, die goed in staat moet zijn... om tegen al deze ploegen te kunnen spelen. En uh, volgens ons staan we gewoon ook na vandaag nog keurig bovenaan. We gaan er zo verder over praten. We gaan even naar Ragnar, want die heeft een doelpunt. Ja, we kijken naar de 42e minuut. Lerin Douwarte, Heracles, RKC is 1-0. Aan de rechterkant van het veld komt hij naar binnen toe. Schiet dan ook en een of twee lastige stuiten in die bal. Het is wel een schot van een meter of 25. En de doelman verkijkt zich daar wat op. Zoet. En zo is het kort voor de pauze alsnog 1-0 voor Heraklis... na die gemiste strafschop dus van Everton. Lerin Duart mag scoren en maakt zijn vierde van het seizoen. Geert de Groot, ga maar weer ja. verder daar met de coach oh, ja, van we Rotterdam. Gaan, we we ja. gaan gewoon weer verder mag met Reinhard Wolf, Want ja. ik ben zo ontzettend benieuwd... en jij was dat vanmiddag ook al, uh, Tom. Uh, hoe zoiets nou kan? Je hebt voor het seizoen dingen afgesproken... met drie nieuw zeelandse internationals... Topspelers ook in de Nederlandse competitie. Toen zei iedereen van, ze zijn dat tot het eind van het seizoen. Dat hebben we allemaal afgetimmerd. En dan nu ineens, plotseling, zijn ze verdwenen... omdat ze met Nieuw-Zeeland naar Londen moeten. Ja, de nationale ploeg van Nieuw-Zeeland heeft het programma enigszins veranderd. Waardoor de jongens eerder zijn, zijn teruggeroepen. En daar, daar moet je gevolgen geven. En dat hebben we gedaan. Is dat niet wat amateuristisch om dat soort contracten dan op die manier te maken? Want ze zijn heel belangrijk voor jullie. Ze zijn zeker heel belangrijk voor ons. Maar kijk, je hebt ook geen keuze. Die jongens moet je vrijgeven voor de nationale ploeg. Dat hebben we, dat hebben we gedaan. En als je dat niet doet, dan krijg je al snel de, de flauwe discussie... dat die jongens niet worden uitgenodigd voor het, voor het verdere programma van Nieuw-Zeeland. En dat willen we echt niet op ons geweten hebben. Jullie willen dat niet op je geweten hebben, maar het is wel zo dat jullie met een, een ploeg staan. waarvan iedereen denkt van. nou, vorige week of twee weken geleden winnen je met 7-6 van de landskampioen. daar kan je kampioen van Nederland mee worden. Die droom lijkt uiteen te spatten. Ja, nou lijkt. Er zit een verschil tussen blijken en lijken. Maar eh, het is zeker zo dat. Eh, eh... Dat we, dat we vandaag geen goede zaken doen. Uh, zelf vind ik ook niet erg om even in een andere positie terecht te komen. Dat we uh, met, de, met, met de eerste plek in, in de achterzak een heel klein beetje de, misschien wel de underdog zijn. Ga je er nog aan beginnen in de toekomst aan, aan buitenlandse spelers? Dat is niet Wat jou betreft? Want dat je is... hebt je contract verlengd bij Rotterdam. Ja, dat staat er los van. Dat weet niet. Dit zijn heerlijke jongens om bij te hebben, maar graag het hele jaar. Dat snapt iedereen. Dat durven dat, dat, uh, dat we niet ingewikkeld af te doen. Goed, nou in ieder geval heeft Rotterdam, dat is, hebben we wel net doorgenomen, de laatste drie wedstrijden. Op papier het, is vooral het eenvoudigste programma. Dus je zou in ieder geval nog wel bij de play-offs kunnen komen. Of maak je je daar ook al zorgen over? Nou, dit is een competitie. Wij spelen nu op rij tegen Hurley, Scherweide en, uh, en Den Bos De laatste wedstrijd. Nou, Den Bos heeft niet verloren na de winst op. Hurley heeft natuurlijk ook al zes punten van Kampo gepikt. En gelijk tegen Amsterdam gespeeld. Er, wat ik ermee wil aangeven is dat niet één wedstrijd makkelijk zal zijn. Maar wij hebben wel de ploeg die hier gewoon van moet kunnen winnen. Goed, kijkend naar de ranglijst. Dat doe ik samen met Reinhard Wolf. Hij ziet nog steeds dat Rotterdam... Wel bovenaan staat er Dat nog wel met 38 punten uit 19 wedstrijden samen met Amsterdam. Ook 38 en Pinoké 38 punten. Kampong 37 punten. Bloemendaal 36 punten. Is niet veel opgeschoten met die 6-1 overwinning vandaag. Het is wel allemaal in elkaar geschoven. Ik zei het al, twee puntjes uit elkaar. En één van die vijf moet afvallen de komende drie wedstrijden. Onderaan is het nog ongemeen spannend. Vooral ook al omdat Den Bos opnieuw won. Den Bos heeft nu 17 punten. Staat uh, uh, drie punten los van Hurley. Die staat laatste, 19 wedstrijden. Den Bos uh, 17 punten. Laren 17 punten. Scharweide 17 punten. SJC 18 punten. En HGC 19 punten. Er gaan drie ploegen spelen, althans één ploeg degradeert rechtstreeks, twee ploegen gaan spelen om de degradatie. En ook daar twee punten verschil. En dan zou het zelfs nog wel eens zo kunnen zijn dat Den Bos deze week na gesprek met de Hockeybond de drie punten die ze eerder in mindering hebben gekregen dit seizoen terugkrijgt. Want jazeker, je hoort het goed. De commissie gelijke behandeling heeft een uitspraak gedaan na een uh, appel op uh, die commissie door Den Bos en die zegt ja, Nederlandse spelers worden nooit zo zwaar gestraft en omdat het nu een Zuid-Afrikaan betrof is het allemaal wat ernstiger geworden. De bond hoeft zich daar niet aan te houden, de Hockeybond, en als ik dat goed inschat Denk ik dat Den Bos ook niet een sterke zaak heeft, maar toch de commissie gelijke behandeling heeft gezegd dat Den Bos drie punten terug moet krijgen. Nou, of ze zich daaraan zullen houden in Nieuwegein, dat vraag ik me af. Maar in ieder geval, de boswind wint weer. Mark Lammers voor president daar. Of in ieder geval, op zijn minst, Prins Carnaval. We gaan het even hebben over voetbal. Rust inmiddels in Almelo. Bij Herakles tegen RKC staat er 1-0 door Duarte. De zwimcup in Eindhoven. De 1500 meter staat daar op het programma. Bob van der Tak. Ja, die is inmiddels afgelopen. Het duurt even, maar hij is echt afgelopen. Job Kienhuis natuurlijk de snelste man, zoals altijd eigenlijk in Nederland. Hij staat op eenzame hoogte, op de lange afstanden. En als je die naam van Job Kienhuis... Kienhuis noemt, ja dan denk je toch weer terug aan die race die hier in ditzelfde zwembad in december zwom toen de eerste Nederlandse man onder de 15 minuten in dat nieuwe schitterende Nederlandse record van 14,58, 34. Maar zo'n soort stunt zat er vandaag absoluut niet in. Kienhuis heeft ook veel en hard getraind de afgelopen weken niet geteperd voor deze Cup, zo vertelde Marcel Bouda. Ja, en dat zie je dan terug in de tijd natuurlijk. Nu kwam hij ruim uit boven de 15 minuten, 15. 11, 77. Maar uh, Kienhuis had zijn olympisch startbewijs natuurlijk al lang op zak. En in Londen dan uh, zal hij weer misschien onder de 15 minuten gaan zwemmen. Dat zal in ieder geval nodig zijn om daar een rol van betekenis te spelen. Nu zometeen een uh, belangrijk moment voor Wendy van der Zanden, Andrea Kneppers, Rieneke Terink en Saskia de Jonge. Want dat viertal gaat zometeen een poging wagen om een... Uh, Olympisch startbewijs te pakken te krijgen op de 4x200 meter vrije slag en stafette. En dat weten we dan over een minuut of acht of dat gaat lukken. We gaan het hebben over voetbal. Ajax zag gisteren AZ punten verspelen. Twente punten verspelen. Moest zelf nog wel even winnen vandaag tegen de Graafschap. Dat lukte zonder grootse spelen. Boerrichter tweemaal. maal en zet stond 3-0. De Leeuw deed meteen wat terug. Het werd 3-1. Dat was de rust en de eindstand. Dus Ajax zal allemaal toch wel een goed gevoel hebben overgehouden... aan deze toch wat matige wedstrijd. Philip Koken gaat erover in gesprek met de trainer van Ajax. Eentje van de geboerders. De boerders hebben geen met de voornaam. Frank, je zal in de tweede helft rustiger op je stoel hebben gezeten dan in de eerste. Ja, je hebt verstand van, dat klopt. Uh, dat heb ik net tegen je collega's ook gezegd. Ik, de eerste helft zat ik helemaal niet rustig op de bank, eerlijk gezegd. Omdat ik vond dat we heel slordig waren. Liepen veel te veel met de bal. Maken dan wel drie goals. Uh, maar. Ja, ik vond ons uh, niet goed spelen op dat moment. In de tweede helft hebben we het balletje laten lopen. En dan heb ik heel rustig op de bank uh, gezeten en hebben we ook onze kansen gecreëerd. Maar je hebt natuurlijk wel, uh, ja, voor het publiek is het misschien uh, dan iets minder uh, spectaculair. Maar ja, uiteindelijk gaat het om de punten. En je hebt je drie kansen gehad nog uh, in, de, in de tweede helft. Dus je had er nog drie bij kunnen, kunnen maken. Maar uh, je hebt normaal gesproken twee teams nodig die uh, proberen aantrekkelijk te maken. En normaal, als je binnen drie minuten scoort, wat gebeurt er meestal bij de tegenstand? Dat ze meer ruimtes gaan weggeven, omdat ze ook tegelijk maken willen maken. Maar dat hoefde niet zo nodig voor de graafschap. In de tweede helft was er ook nog een soort wezensvreemde stilte bij het publiek. Ze kregen natuurlijk te weinig voorgeschoteld door jullie. Het niveau was niet uh, al te goed. Maar ja, ze zijn toch ook tevreden met de resultaten? Zo is het toch? Oh nee, dat is duidelijk. En Nogmaals, je hebt twee ploegen nodig... En... Ik vond de tweede helft een stuk beter dan de eerste helft, uh, ondanks dat je geen goals maakt. En uiteindelijk gaat het in deze fase om de punten. En we wisten wat gisteravond was gebeurd en dat we vandaag een hele grote slag konden sla uh, slaan. Maar dat hebben we vandaag gedaan. Dinsdag uh, zei je ja, drie wedstrijden op rij. Herenveen, nu de Graafschap. Groningen volgende week, als we dat allemaal goed doorkomen, ja, dan ziet het er wel heel goed uit. Maar na twee van die drie lijkt het wel alsof je kampioen wordt. Hè? Ook omdat de restpunten laat liggen. Dat jullie zelf winnen. Het gaat allemaal goed. Nou ja, het gaat zeker goed. Maar we hebben nog vier wedstrijden. En... Maar kan dat nog misgaan, denk je? Als je alle vier wedstrijden niet wint, dan kan het misgaan. En, en daar moeten wij als technische staf en iedereen... en ook de selectie moeten voor waken. Wij... We hebben deze serie van tien wedstrijden achter elkaar gewonnen omdat we gefocust waren, omdat we dat echt wilden. En dat moeten we nog steeds uitstralen. Elke wedstrijd weer moeten we hetzelfde brengen. Dan is de kans uiteindelijk groot en dan ben ik ervan overtuigd dat we kampioen worden. Maar als we verslappen, dan kan je zomaar tegen een zebetaal lopen en dan heb je onnodig heb je weer druk op jezelf. Ajax nu al zes punten voorsprong, vier staat er te gaan. Ook een veel betere doelsaldo. Marleen Veldhuis, ze heeft een droom. Begin augustus wil ze in Londen haar zwemcarrière beëindigen... met Olympisch goud op de 50 meter vrij. En om dat te bereiken moest ze zich eerst nog kwalificeren op dat onderdeel. Niet gemakkelijk, want ook rivale Inge Dekker aasde op het startbewijs. Vandaag rekende Veldhuis af met haar concurrenten... en dus zal er ongetwijfeld een last van haar schouders zijn gevallen. Ik, ik moet zeggen, want ik heb de vraag uh, al wel vaak gehad, ben je opgelucht, uh, ben je blij dat je je geplaatst hebt? Ja, uiteraard ben ik blij dat ik me geplaatst heb, maar uh, ja, ik was eigenlijk toch wel vooral bezig met het uh, zwemmen, het uh, neerzetten van een goede tijd en uh, ik heb me niet zo heel veel bezig gehouden met uh, ja, in dit geval Inge, uh, want ja, ik moet toch gewoon zelf heel goed zwemmen. En ik moet zeggen, na Amsterdam, vier weken geleden, toen zij heel goed zwom, toen ja, heb ik daar wel even goed over nagedacht. Want wat was het? 300ste, hè? Zat ze van jou af? Ja, ze zat 300ste achter mij. En uh, ja, daar ja, schrok ik op dat moment wel een beetje van. Maar ja, ja weet je, daar kun je, je kunt er heel erg over in gaan. Nou, ik, maar, ik moet toch zelf hard zwemmen. En, ja, dus uh, ik ben blij dat het allemaal gelukt is. Maar ja, hoe je het ook bent of verkeerd, Het zou natuurlijk de ergste nachtmerrie zijn als het mislukt op die afstand waar je alles opgezet hebt. Ja, dat klopt. Maar ja... Die, ja ja, je kunt je met alles bezighouden met de dingen die eventueel kunnen of zouden kunnen gebeuren. Ik kan ook van de startblok afvallen, maar weet je, ja, ja ik ben heel goed bezig, het gaat heel goed in de training, ik maak uh, nog steeds uh, vorderingen, ik zet iedere keer uh, weer een klein stapje en ja, het, het gaat heel goed en ik, ik, ja, ik heb ook wel zeker het gevoel dat er nog meer in zit. Dus uh, ja, daar ga ik de komende maanden hard aan werken. Klinkt heel makkelijk hè, je afsluiten van die gedachten en zo. Maar is dat in de praktijk ook zo? Ja, nou, ik moet zeggen dat ik de eerste twee, drie dagen daar wel een beetje moeite mee had. Maar weet je, ja, kijk, Jaco die, die, die, die, die is daar ook wel heel goed in. En die zegt ook, ja, je moet gewoon de dingen goed doen, hè? goed uitvoeren en... Ja, uh, ik, weet heel, ik heb heel goed nagedacht over hoe en wat ik allemaal wil. Ik wil namelijk heel hard zwemmen in Londen op die 50 vrij. Nou, daar moet je je dan op focussen. En uh, ja, constant blijven hangen in negatieve gedachten van wat als het niet lukt. Ja, dat is vrij zinloos, denk ik. En ja, als je dat doet, weet je zeker dat je er niet komt. Dus bestaat die Olympische droom nog steeds, hè? Als je kijkt naar je tijdenontwikkeling, wat denk je wat er mogelijk zal zijn straks in Londen? Of kan, is dat echt voor uh, koffiedik kijken? Ja, dat weet ik niet. En... en uh, ook daar geldt nog steeds dat je gewoon de dingen goed moet doen. En uh, weet je, ik, uh, ja, ik zal toch gewoon een paar tien harde moeten, wil ik mijn droom kunnen verwezenlijken. Dus ja, daar ga ik me maar op richten. Marleen Aard. Veldhuis, ja. in gesprek met uh, Edwin Cornelis. Ik wil nog zeggen dat uh, gisteren Manchester City al met 6-0 won... van Norwich City in de Engelse Premier League. En vandaag kan United de koploper het verschil weer op vijf punten brengen. Moet het wel winnen van Aston Villa. Het staat na 20 minuten spelen met 1-0 voor. De om nutte penalty van Wayne Rooney. Ik wil wel heel enthousiast beginnen over Utrecht. VVV, de wedstrijd die in 4-2 eindigt merkwaardig verloop 0-1, Macquarie 0-2, Uchebo. Toen Bulthuis en dan hoort u hem. De Moersje, De Moersje 2-2, 3-2 en 4 -2. Hier twee gerend. En de Moesje speelde al die tijd met een grote tulband. Had een wond aan zijn hoofd na een botsing. En was toch wel een beetje de smaakmaker. En de man die je de onverzettelijkheid vanmiddag van uh, Utrecht belichaamde. Ronald van der Geer dus in gesprek met de man. Ook nog een blauwe oog lees ik erbij. Frank de Moesje. Nou Frank gefeliciteerd. Hier staat een uh, gehavend man. Kun je een verklaring geven voor elke verwonding die wij zien. En die we misschien nog niet eens zien. Uh, ja nou ja de eerste was geloof ik mijn hoofd. Dat was het eerste maar dit, uh, daar voelde ik niet zoveel van. Ja, het tweede als deze, was duidelijk, denk ik. Uh, het was het duel met Forstermans? Ja, ja maar ik kon hier niks aan doen. Uh, ik verleng hem, geloof ik. En, ja, hij kopt vol voorhoofd en ja, voelt uh, open spatten natuurlijk meteen. En toen uh, was ik, geloof ik, net terug en toen kreeg ik hem vol onder mijn ogen, geloof ik, eentje. En uh, ja, dan uh, wel een beetje duizelig dan op een gegeven moment. En uh, Stefan de vraag of je wel door moet... Voor, de, ja, voor je eigen veiligheid natuurlijk. Uh, alleen ik wilde zelf graag door. En ik had het gevoel dat, uh, dat er meer in zat. En uh, ja, nog even een kwartiertje doorgegaan geloof ik. En toen uh, heeft de dokter besloten uh, me eraf te halen. Maar jouw onverzettelijkheid zorgt er eigenlijk voor dat FC Utrecht deze wedstrijd wint. Want toen jij eenmaal terug was met die tulband kantelde ook die hele wedstrijd. Uh, ja, ik denk ook... Uh... Niet alleen daden, maar ik was ook heel blij met de goal van Dave Bult, thuis. Op dat moment de 2-1. is toch een aanzet treffen. En je merkte uh, ja, dat, uh, ja, dat de sfeer niet het best was op de tribunes. En, uh, ja, dat is ook normaal, denk ik. Zeker na de blamage uh, van vorige week. Afgelopen donderdag tegen de graanschap. en uh, Als je dan na 20 minuten thuis uh, met 0-2 achterstaat tegen, tegen VVV. Ja, dan uh, ja, voel je dat wel. En, uh, ja, dan uh, denk ik dat we dan wel op dat moment wel een compliment verdienen... dat we alsnog de wedstrijd winnen. Want jij zei gelijk, hè? toen je uh, naar de kleedkamer liep, mij niet wisselen. Hè? Vooral niet wisselen. Nee, ja, het, uh, er werd een groep toch van handen af. eraf. Maar ik wilde gewoon even wachten en uh, even kijken hoe het zou gaan. Ik was wel duizelig op dat moment, zeker toen ik op de grond lag en op wilde staan. Maar ik kwam ook een beetje, uh, ja, ik weet niet, dat, uh, dat, ja, door die klap, denk ik. En de eerste reactie uh, ja, was voor mij uh, dat ik door wilde gaan en, uh... Ja. En gelukkig maar voor Utrecht, want uh, twee fantastische goals. Ja, maar ook voor mezelf. Uh, ja, op dat moment staan we 2-0 achter en wil je niet uh, je team in de steek laten. En uh, vind ik dat je ook, uh, ja, als het verantwoordelijk is, gewoon je verantwoordelijkheid moet pakken. En uh, proberen als je kan door te gaan. Als staat alles zo heel dicht bij elkaar. Nou, keek je misschien afgelopen week even naar onder. Durf je dan ook nu voorzichtig... hé, je gaat weer bloeden. In een spannend gesprek waarschijnlijk. Ik, <laughs> ik word er nerveus van, ja. Durf je, durf je voorzichtig ook omhoog te kijken? Nou, nah, ik denk dat het gat wel groot is. Tuurlijk ga je er wel voor, maar het gat is wel heel groot, denk ik. Ja, je moet maar denk ik even aan andere dingen denken. Want het, het gaat even bloeden ander weer. Andere <laughs> ander gat, hè? Ja, nou ja... Nee, ja. Even naar de dochters zo. Maar dat blijkt zo, maar je, je moest er ook echt af, hè? Na een, ja. na een e Veiligheid, beetje duizelig en alles. Hij zegt, uh, hij wil niet meer dat ik uh, op het zeld stond. En uh, ja, even kijken wat we gaan doen. Geloof ik, misschien even hechten of iets. Even kijken. Korte geheugen nog prima in orde bij uh, Frank de Moesje. Dus het zal uiteindelijk bij de hechtingen gebleven zijn. Bob van der Tak, jij vertelde ons net de 4 x 200 vrijging. Nog proberen zich te plaatsen voor Londen. Wel of niet gelukt, ga je ons vertellen. En volgens mij weet je dan ook eigenlijk welke zwemmers er allemaal wel en niet naar Londen gaan, hè? Ja, want dit was de laatste race van de Swim Cup Eindhoven. En dat was het laatste kwalificatietoernooi. Dus we kunnen de ploeg inderdaad nou ja, wel zo'n beetje gaan noemen, zometeen. Maar eerst maar is die race 4x200 meter vrije slag vrouwen. Ja, het was een time trial. Dus. Verder helemaal niemand in het zwembad. Alleen maar in baan 4. Daar werd gezwommen door Wendy van der Zanden. Andrea Kneppers. Rieneke Tering en Saskia de Jonge. Ze moesten zwemmen. 8-0-2-30. En waarom juist die tijd? Dat was de twaalfde tijd van het wereldkampioenschap vorig jaar. Gezwommen door Zweden. Die tijd moest Nederland zwemmen. En dan. Uh, als dat uh, zou gelukt zijn, dan uh, was het nog steeds afwachten of je bij de vier tijdsnelsten uh, zit. Het was heel erg spannend. Nederland lag op schema. Je zag het hier op het uh, scorebord. Zo'n mooie groene lijn. En toen was uh, slotzwemster Saskia de Jongen op haar laatste meters. En het was. Uh... Bijzonder zwaar, ze ging helemaal kapot en die lijn haalde haar in. En uiteindelijk werd het 8-0-2, 39, 900ste dus boven die tijd. Dus ik denk dat er een streep kan door deze estafette. Of er moet weer ergens een achterdeurtje gevonden worden. Want daar zijn ze bij het zwemmen wel goed in, moet ik, weet ik inmiddels uit ervaring. maar. 8 0 2 900 ste boven die tijd van Zweden op het wereldkampioenschap. Dus ik denk dat het uh, wat dat betreft niet gelukt is. Maar goed, uh, daar hou ik nog een hele kleine slag om de arm. Uh, wat ik wel kan zeggen is dat uh, ja, de ploeg wel zo'n beetje vast staat voor Londen. Dat uh, moet ook allemaal nog bekrachtigd worden trouwens. Uh, vanavond gaat Jaco Verharen echt de ploeg bekendmaken. Want daar heeft ook het NOC NSF nog een, uh, een stem in. Maurits Hendricks, de chef de mission, is hier ook al uh, de hele middag aanwezig. Maar uh, voor Nederland, voor de vrouwen natuurlijk. Ranomi Kromoid Jojo geplaatst op de 50 en de 100 meter vrije slag. Marleen Veldhuis, dus sinds vanmiddag weet ze het zeker ook op de 50 meter vrije slag. Femke Heemskerk gekwalificeerd op de 100 en de 200 meter vrije slag. Inge Dekker op de 100 meter vlinderslag. Sjerm van Rouwendaal op de 200 meter rugslag. En. Misschien gaat ze ook nog wel de 100 meter rugslag zwemmen. Monique Nijhuis is gekwalificeerd op de 100 meter schoolslag. Dat zijn de vrouwen bij de mannen. Sebastiaan Verschuren, de 100 en 200 meter vrije slag... gaat hij zwemmen in Londen. En op die 200 meter vrije slag... waarschijnlijk ook nog Dion Dreesens. Een 18-jarig talent uit Limburg... die gisteren niet de limiet zwom. 1900-ste zat hij erboven. Maar ik sprak net met Jacco Verharen... en die zei al, de wisselslag estafette heeft een reserve nodig. En als hij daar dan toch is kan hij misschien ook wel die 200 meter vrij zwemmen. Dat zijn dus die achterdeurtjes in het zwemmen. Dus goed nieuws wat dat betreft voor dit grote talent uit Limburg, Dion Dreesens. Job Kienhuis zien we terug op de 1500 meter vrij in Londen. Jury Verlinde op de 100 meter vlinderslag. Nick Driebergen en Bastiaan Leijssen op de 100 meter rugslag. En Lennart Stekelenburg op de 100 meter schoolslag. Dan nog even naar de estafettes, want die horen er ook bij. Grote medaillekans natuurlijk op de 4x100 meter vrije slag bij de vrouwen. Voor die estafette gaan Hinkelin Schreuder en Saskia de Jonge mee. Er is de 4x100 meter wisselslag bij de vrouwen die gaat. En bij de mannen gaat die 4x100 meter wisselslag dus ook. En wat betreft die 4x200 meter vrije slag bij de vrouwen... ik hou nog een hele kleine slag om warm... maar volgens mij hebben ze het gezien alle limieten niet gehaald. Radio 1 Het NOS-journaal. 1 minuut over half 6. Martijn van Breek. Syrië staat open voor de komst van waarnemers van de VN. Gisteren bereikte de Veiligheidsraad een akkoord over het sturen van waarnemers. De eerste zes komen vanavond aan en gaan morgen aan de slag. Ze moeten erop toezien dat het bestand dat donderdag inging, wordt nageleefd. Nederland moet excuses aanbieden aan de Molukkers voor de kille ontvangst die ze in de jaren 50 kregen bij een komst naar Nederland. Dat vindt SP-leider Roemer. In 1951 kwamen 12.500 Molukkers aan, militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger, die na de onafhankelijkheid van Indonesië naar Nederland vertrokken. Na trouwe dienst aan het koninkrijk moesten ze rondkomen van de grijpstuiver al dus roemen. Een ambtenaar die geheime informatie van de Haagse politie aan het Algemeen Dagblad gaf, wordt niet vervolgd. De man wordt wel disciplinair gestraft. Het is onduidelijk of het een medewerker van de gemeente of van de politie is. De informatie ging over een man die in het AD werd omschreven... als een vuurwapengevaarlijke drugshandelaar. En twee vrouwen uit Millingen aan de Rijn zijn lichtgewond geraakt... toen een auto op de A15 werd geraakt door een kogel. Die is vermoedelijk afgevuurd door een jager. Volgens de politie was er geen sprake van opzet. En tot over de hoofdpunten. Het weer. het Marco Hoef. Op eh, veel plaatsen komen nog wel stapelwolken voor... maar van het noorden uit lossen ze steeds sneller op. En dat betekent dat het opklaart. Voor de nacht betekent dat dan weer dat het ook koud wordt. Het kan afkoelen tot vlakbij het vriespunt. Morgen ook een frisse dag. Normaal voor de tijd van het jaar is het graad of 13. Nu wordt het 8 tot maximaal 10 graden. Er staat nog steeds een matige noordelijke wind. Er is wel ruimte voor de zon. Er ontstaan weer wat stapelwolken. En er zou inwaarts een enkel buitje kunnen vallen. En als het dan tot een bui komt... dan kan er ook wat hagel of misschien wel natte sneeuw bij zitten. Dan gaat dinsdag de wind naar het zuiden draaien trekt ook weer aan. De bewolking neemt toe... en de tweede helft van de dag verloopt waarschijnlijk nat. En de dagen daarna zien er lichtwisselvallig uit. Wel weer met wat zon, ook nog een enkele bui... en een temperatuur die dan geleidelijk gaat oplopen. Later in de week is het ongeveer 13 graden. Sportradio NOS. Op één. NOS Radio. Langs de Het laatste kleine half uurtje van Langs de lijnen op deze zondag begint in Almelo. Want we zijn weer begonnen, daar ook. Heracles, RKC, 1-0 niet mee. Kleine minuten op de klok in de tweede helft van de wedstrijd. Balbezit voor RKC dat uh, nog uh, vlak voor de pauze een behoorlijke kans kreeg via de spits via Castellion. Eigenlijk bij toeval toen in balbezit gekomen na sterk doorgaan van Meijers die eigenlijk op de grond zat. En wilde de, hoek, uh, de bal in de lange hoek plaatsen Castellion. Maar plaatste hem uiteindelijk net langs het doel van uh, Heracles. Op voorsprong gekomen door Duarte. Heracles valt nu ook aan via de linkerkant van het veld met Thomas Bruns. De middenvelder belangrijk geweest in de afgelopen periode. Zeker ook in het bekertoernooi Passeert daar Drost op de achterlijn. Geeft dan met links een voorzet. Passeert met rechts. Geeft met links voor dat doet dat wel in de handen van doelman Jeroen Zoet. En die ging niet vrijuit bij dat doelpunt van Lerend Duarte de oud-Spartaan. Twee lastige stuiten in die bal, maar de afstand was groot. En Zoet verkeek zich op die bal. Een goede keeper, een talent. Maar daar zag hij hier niet best uit. En zijn trap is nu ook niet goed, want opgepakt door Heracles op de eigen speelhelft. of 5-6 voor de middenlijn, de ingooi van Looms, de linker verdediger, De 30 gepasseerd in de belangstelling van Adel Den Haag. Maar als je je hele leven hier hebt gespeeld, wil je dan nog in je nadagen naar ADO gaan voor een onzekere avontuur in het Westen? Dat is even de vraag. Krijgt de bal terug? Staat toch altijd op de eigen speelhelft Looms? Al gaat wat achteruit naar Davidson, de nieuwe Australiër. Zal binnenkort een contract gaan tekenen hier is het idee. Want hij doet het goed, heeft Van der Linde inmiddels uit het elftal gespeeld. Kan naar voren kijken de Australië. Want er is niemand bij RKC die hem aanvalt. En dus komt de middenlijn in zicht. En komt er een paas in de richting van Armenteros terug. Dan gespeeld richting de middenlijn. Weer bouwen bij Herakles met Everton. Krijgt een zetje in de rug. Toch kan Armenteros doorlopen. En daar is dan Ramos die de bal over de zijlijn trapt. Hij heeft 12 gele kaarten dus in bezit. Niemand eerder presteerde dat. Hij had het record gedeeld in handen. Maar staat nu eens eentje bovenaan in het klassement. We hebben op de klok staan... 47,5 minuut. 1-0 bij Heracles RKC. We zo meteen ook de voetbaloverzichten uit binnen- en buitenland. En we kijken terug op de Amstel Gold Race, de 47e editie. Vanmiddag gewonnen door Enrico Gasparotto. Het was een grote groep met er een paar Nederlanders bij. Een van was Johnny Hogeland. En hij sprak na de race met collega Steven Dalebout. Ja, Johnny, um, hoe kijk jij terug op deze dag? Ja... Ik had uh, vanaf, vanaf woensdag woens eigenlijk geen stuif meer heeft, dat ik hier überhaupt nog uh, uit zou rijden. En dan, ja, mag natuurlijk niet tevreden zijn, want ik ben ook absoluut niet tevreden. Maar ja, ik had slechter verwacht, als ik heel eerlijk ben. Ja, want je, we zagen je vaak uh, in dat groepje vooraan, die groep vooraan rijden. Daar vielen mannen af. Um, hoe reed jij die Kouberg op uiteindelijk? Ja, de Kouberg, dan zit je moraalloos natuurlijk, want er is er 30 man rijdt ervoor. En op de, ik moest gewoon op de waar ik net passen. Ik kon gewoon niet mee. Ze reed, ik kon gewoon net niet aanpikken. Ik hing er nog alleen achter, maar... En was dat een beetje voor jou het gevoel, ook vandaag zo lang mogelijk uh, aan blijf pikken? Nou ja, op een duur, uh, een kilometer of 200, dacht ik van nou... Ik voelde me eigenlijk nog, nog redelijk goed. Dus toen dacht ik van ja, ja... Maar vanaf Kruisberg, IJzerbos, ligt het niet meer. Hè? Maar Kruisberg zat nog goed, IJzerbos zat ik nog goed. Vrondberg zat nog bij de eerste. Alleen op de Keutenberg moest, uh, moest ik gewoon passen. En je zei, ik kan me vooraf uh, uh, weinig kansen geven dat ik hier überhaupt zou starten. Hoe ziet nou de toekomst voor jou eruit de komende week? Ik ga nu uh, twee dagen rustig aan doen. En dan woensdag, donderdag of donderdag, vrijdag parcours verkennen van de uh, Brommer. En kun je daar helemaal hersteld zijn? Jawel, jawel. Nu moet ik gewoon twee dagen rustig aan doen. En, uh, het is ook gewoon... Ik voel me niet goed. Alleen ja, als je heel de hele week zo zwak, ziek en misselijk bent... dan is dat toch een... Uh, dan is dat toch een uh, klap op je lichaam. Dus wonderen bestaan niet siglaar tegen mij. Wat vond je van de koers vandaag? Ik vond het heel zwaar. sinds dus het begin race race verschrikkelijk hard het eerst uur. Toen raced we weg en uh, toen werd er redelijk rustig gereden. Maar toen is er op het uur toch serieus achteraan gevlamd. Het is weer, dit werd uh, hard gereden. Buitenlands voetbal langs de lijn. De ontknopingen naderen. We beginnen bij de Premier League. Waar Manchester City gisteren stadgenoot over Manchester United tot op twee punten naderde. City walste met 6-1 over Norwich City heen. Nou, Jules de Jong stond in de basis. En de Argentijnen waren met name op dreven. Aguero maakte er twee. En daar was hij weer eens. Carlos Tevez... Het in uh, Granada aangenomen. Enfant terrible. Die dat andere Enfant terrible. Ballotelli verving. En Tevez maakte er zelfs drie. Twee punten verschil dus. Maar United speelt. Speelt vandaag. Speelt op dit moment tegen Eston Villa, wedstrijd is 35 minuten oud... en Manchester United leidt en is veel sterker, maar leidt met 1-0. Malaga in Spanje. De club van Joost Matthijssen en Ruud van Nistelrooy... kan opklimmen naar de derde plaats in de Primera Division. De huidige nummer 3 Valencia ging eerder op de middag... met 4-0 onderuit bij Espanyol. Bij winst op Real Sociedad schuift Malaga door naar de derde plaats... Met nog een 10 uh, minuutjes te spelen is de stand tussen Malaga en Sociedad er, echter 1-1. In de strijd op een kampioenschap blijft het gat tussen Real Madrid en Barcelona 4 punten. Real kwam tegen Sporting Grigon nog wel op een 1-0 achterstand... maar die achterstand werd al snel ongedaan gemaakt door Higuain. Daarna bepaalden Cristiano Ronaldo en Benzema de eindstand op 3-1. En voor Cristiano Ronaldo was het dus zijn 41ste competitiedoelpunt van het seizoen... en dat is één doelpunt meer dan het record van vorig seizoen. Ook Lionel Messi kwam gisteren op 41 doelpunten... Argentijn maakte beide treffers voor Barcelona... in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Levante. Dan gaan we naar Duitsland, waar Borussia Dortmund... in een weekje tijd weer rechtstreeks lijkt af te steven... op prolongatie van de titel. Woensdag, weet u wel, 1-0 tegen Bayern... gemiste strafschop van... Uh, we gaan trouwens heel even onderbreken... want buitenlands voetbal is mooi... maar Nederlands voetbal vinden we nog leuker. Heracles, RKC, Ragnar. Gelijkmaker van de Waalwijkers in de 52e minuut van deze wedstrijd. Heracles, RKC, Waalwijk is 1-1 in actie aan de linkerkant van het veld opgezet door Castellion. Dan gaat de bal naar Mitchell Schett, die komt bij de achterlijn terecht. Legt de bal, de bal dan klaar bij de penalty stip en binnengeschoten door Jeff Stans die hebben we toch zelden of nooit in de basis zien staan bij RKC Waalwijk. Vandaag dus wel bij afwezigheid van Duitse Snow op het middenveld mag hij spelen en hij schiet die bal met binnenkant links hard van een meter of elf. Dus zo achter doelman Remco Pasveer van RKC Waalwijk. Dat nu moet oppassen achterin als er een voorzet komt van Vijnovic. In de ploeg gekomen voor de geblesseerde Goerijen in de rust. Maar die bal wordt gepakt door Zoet. Het is dus 1-1 hier. Dat is goed voor de wedstrijd want RKC liet weinig zien. Maar heeft nu toch een treffer te pakken. En een mooi moment voor Stam. dus. 1-1. Ja, Duits is afwezig. Maar Duitse voetbal gaat gewoon door. Ik zei u al, het dortmund winnend van de week. Met die gemiste strafschop van Robben natuurlijk. En gisteren de belangrijke kolenpot Derby tegen Schalke. Waarvan zetten de ploeg van Huub Stevens nog wel... Wel op voorsprong, maar voor de rust maakte Picek gelijk En Karel McKeel maakte de bewinnende in de tweede helft voor Dortmund. Dat nu volgende week tegen Borussia en al kampioen kan worden. Want Bayern München kwam tegen Mainz niet verder dan 0-0. Bayern spaarde zich duidelijk voor de halve finale in de Champions League. Tegen Real Madrid gaf veel spelers rust. Overigens speelde Arjan Robben wel. Dinsdag is die halve finale. Ja. Bij de NOS ook. Ja. <laughs> Celtic kan de dubbel dit seizoen vergeten. Kampioen voor Schotland verloor in de halve finale van het bekertoernooi... van Hearts of Midlothian met 2-1. De winnende treffer viel pas diep in blessuretijd. En Hearts speelt nu op 19 mei de finale van het bekertoernooi... tegen Hibernian. En alle wedstrijden in de Italiaanse competitie zijn dit weekende afgelast... na de dood van Livorno-speler Piermario Morosini. Hij kreeg tijdens de wedstrijd in de Serie B tussen Livorno en Pescara... een hartaanval en overleed later in het ziekenhuis. Na het incident werd de wedstrijd direct stilgelegd... en ook de rest van het programma werd dus afgelast. We gaan het hebben over zwemmen. Twee afstanden zwommen ze tijdens de Swim Cup in Eindhoven. Ranomi Jojo. En twee keer zwommen ze de snelste tijd ooit in textiel. Dus in de oude badpakken. Vrijdag op de 100 meter vrij en vandaag op de 50 meter vrij. En dat belooft dat voor de Olympische Spelen in Londen. Edwin Cornelissen vroeg Jojo of ze zelf verbaasd was over haar supertijden in Eindhoven. Um, nou, verbaasd niet. Het is niet uh, dat ik ongeluk heel goed heb gezwommen. Op de 100 vrij ging het eigenlijk wel iets sneller of sneller dan ik verwacht had. Um, maar ik wist dat de 52 er wel in zat. En de 50 vrij is gewoon uh, ja, ook prima. Gisteren al in de halve finale al de PR gezongen en, en nu nog sneller. De snelste tijd ooit. Uh, en de uh, ja, snelste tijd nu van de wereld, dus dat is gewoon lekker. Ja. Maar ja, dat zegt wel wat hè? Ja, absoluut. Het gaat nu heel goed. Maar goed, uiteindelijk is er maar één wedstrijd waar het echt moet gebeuren. En uh, dat is over een paar maanden in Londen. Ja, en het is gewoon lekker om met dit gevoel uh, nu eerst even vakantie te pakken en dan weer uh, te beginnen, ja. Want hadden jullie dat wel zo'n beetje gepland, ook die tijden zoals die uh, er nu komen, zeg maar, dat je, dat je op dit moment van het seizoen op dit soort tijden uit moest komen? Ja, nou ja, op zich, ik, ik plan niet echt op tijden, uh, ik plan meer op gewoon goede races Ja, en als je kijkt hoe ik, uh, wat voor tijden ik vwem, met welke race uh, vorige maand in Amsterdam, ja dan... Ja, moest dit er ook wel in zitten. Dat is, het komt niet geheel onverwachts en uh, gelukkig maar. Maar um, ja, dat, dat is gewoon allemaal uh, wel besproken. Maar goed, je moet het ook doen en ja, dat is wel het belangrijkste. dan nou kan je je natuurlijk afvragen, piekt ze niet te vroeg? Dat uh, denken denk ik heel veel mensen, maar het, het is heel belangrijk om, om gewoon op zo'n wedstrijd ook goed te kunnen zwemmen met series, halve finales en finales. Um, nee, in principe piek ik niet te vroeg. Uh, ik ben nu gewoon in vorm, maar ik wil in Londen echt in topvorm zijn. En nou ja, iedereen zal daar in topvorm uh, verschijnen. Dus uh, ja, ik heb dit al in de pocket en uh, we zullen zien. Want het is nu kwestie om deze lijn gewoon door te trekken of neem je nu bewust gas terug? Uh, nou ja, er is nu een vakantie van uh, anderhalf week in de planning. Uh, gewoon even lekker niks doen, even tot rust komen. En dan de, de laatste periode van uh, ja, wat, wat is het, twee, drie maanden om echt uh, heel te focussen. Dus gewoon meer uh, opbouwen en uh, richting uh, de volgende piek uh, toe werken. De zwemwereld, zal het niet ontgaan zijn hè? waartoe Ranomi Komen Jojo in staat is? Absoluut niet, dat gaat gelijk de hele wereld over en uh, ja, dat is op zich wel fijn. En goed, ja, op zich, uh, kijk als, als mijn concurrenten zo hard hadden gezwommen had ik ook gezegd van uh, ja, nu maakt niet uit wat je zwemt als je het in Londen uh, maar doet. Ja en daar gaat het om. Dus op zich eh, het is heel fijn dat ik heel hard zwem, maar ja, ik zal ook genieten van de vakantie van afgelopen weekend, maar ja, de focus ligt echt op Londen. Wat een goal! De Eredivisie. Penalty. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen bij Ajax, De Graafschap, rust en eindstand 3-1, 1-0 Boerichter, 2-0 Eriksen, 3-0 Boerichter en 3-1 De Leeuw. Een hele snelle goal van Boerichter leek misschien wel een monsterscore op te gaan leveren in de arena. Maar de productie van Ajax stokte al in de eerste helft. Dat volgens Ajax trainer Frank de Boer mede te maken met de defensieve instelling van De Graafschap. Zij hadden denk ik al ingekavaleerd dat ze hier niet met de, met de punten weg zouden gaan. Dat ze niet zouden stunten. Nou, dan, dan blijf je aan het zoeken. En, maar, je kon er wel doorheen spelen, maar dan moet je sneller van links naar rechts en van uh, rechts naar links. En dat deden we de tweede helft wel beter, vonden ik. Het leverde dan weliswaar geen doelpunten op in de tweede helft. En de graafschap hield Ajax dus tegen. Maar misschien had de ploeg van Richard Goelhofs wel een beetje kunnen stunten als er wat meer lef was getoond. Ja, dan weet je, dat is natuurlijk een hele, hele ja. dunne lijn om te zeggen van... Hè, nou gaan we te ver vooruit spelen en, uh, en, uh, en alles of alles uh, gooien. Maar ja, dan heeft Alex ook, of de Ajax ook de kwaliteit om daar uh, ja, heel veel gebruik van te maken. En... Uh, we hebben ook gewoon gezegd, van doen wat we de eerste helft gedaan hebben. En uh, dan kijken we, wat we aan het eind van de 90 minuten wat we, wat we overhouden. De overwinning van Ajax zorgt er wel voor dat de landstitel dichterbij komt. Verslappen mag dan ook volgens de boer niet meer gebeuren in de laatste vier wedstrijden. Daar moeten wij als technische staf en iedereen en ook de selectie moeten voor waken. Wij...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 kampioen En nu misschien met het EK mee, maar <laughs> dat is niet aan mij. <laughs> dat mag je heel fluisterend zeggen. Ja, nee, goed. Ik ben er eerst echt niet niet mee bezig, maar dat zal natuurlijk wel een droom zijn. Dan verder met Vitesse tegen Ado Den Haag 1-0 werd het. Dat werd uh, na de rust gescoorde doelpunt door Ibarra. Een doelpunt was uh, genoeg dus voor, uh, voor Vitesse vanmiddag. Trainer John van der Brom haalde opgelucht adem. Want hij zag uh, dat zijn ploeg angstig begon aan de wedstrijd. Dat was in de tweede helft wel iets anders. Ja, gooi, de, ik, ik, gooi, gooi het van je af. Wat is er aan de hand, jongens? Kom op. Waarom hebben we angst? We staan, go we staan er goed voor. We, willen, we spelen thuis. We moeten ja, het publiek van maken. Ja, een publiek verwacht, verwacht inzet. Die verwacht strijd. En die verwacht in ieder geval uh, een team wat, wat speelt om te winnen. En ik moet wel zeggen: hè, de wissel uh, heeft ook goed uitgepakt. Dat we de tweede helft wel uh, een leuke vitesse hebben gezien dan, uh, dan de eerste helft. ADO-trainer Marie Stijn baalde dat zijn ploeg geen punt wist te pakken in Arnhem. Toch vond hij dat ADO zich kranig had geweerd. Nou, ik moet zeggen dat... Uh, kijk, voor, voor het publiek was het misschien niet goed om te zien... maar de manier waarop wij Vitesse uh, het heel moeilijk maakten in de eerste helft... ze constant onder druk hielden. Um, was voor mij prima om te zien. Alleen dan moet je de, de, de, de twee grote kansen die je krijgt... Ja, die moet je dan wel omzetten in een doelpunt. En dat konden we niet vandaag. Dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat moet je ook even geluk hebben. Maar ik, uh, ik, ik was ook over de eerste af tevreden. Voordat we verder gaan met de andere wedstrijden van vandaag... eerst even naar het huidige voetbal dat er altijd speelt in Almelo. Herakles tegen RKC, Rachter Niemeijer. Is in evenwicht na een uur spelen. 1-1 stand ook op het bord. En Herakles met de bal aan de rechterkant van het veld bij Vijnolfiets... die overigens Marco op zijn shirt heeft staan. Levert de bal in de middencirkel in en dan kan Davidson inschuiven, Maar zijn paas is niet goed. Zo'n meter of vijf over de middenlijn schuift hem in de voeten van Stans De doelpunten maken dus aan de kant van de Waalwijkers voor het eerst... in de basis in de eredivisie. En de voormalige sportleraar, zo begreep ik, van Willem Holleder. Hij ontsnapte zelf als een CPIRS, kent die wereld, want uh, werkt in de gevangenis als. Uh... Atlético-trainer als atletiek man en Lita Holleder zijn oefeningen doen. Ja, het is weer zo'n verhaal wat dan opduikt bij zo'n wedstrijd als deze. Apart, terwijl de, de bal is bij de doelman van de thuisploeg. En dat is Remco Pasweer. De afgelopen minuten eigenlijk niet getest. Nog altijd wat meer balbezit voor de thuisploeg op het kunstgrasveld hier in Almelo. Waar KC over het algemeen wel wat problemen bij heeft. Want ik zei eerder al, het is de derde ontmoeting. Kwam toen niet verder dan het eerste competitieduel dit seizoen. Dat werd 2-2 en later in de beker in de kwartfinale. Een 3-0 overwinning hier voor Heracles op RKC. Heracles met de doelpunten maken. Lerin Duarte, 10, 11 meter over de middenlijn. Paasje Breed komt in eerste instantie niet aan. Dan toch bij Kwanza. Hij heeft gezien dat Breukers is gestart aan de rechterkant. Maar de bal van Kwanza is te hard en dus loopt hij over de achterlijn. Dat gebeurt allemaal in de 62e minuut. Heracles RKC, zoals gezegd, gelijk. 1-1. Groningen-Roda speelde om half 1. We zijn benieuwd of Roda nog in de bus zit. Groningen-Roda werd 0-1, rust en eindstand. Wielaard was daar de matchwinner. En na vijf verloren uitwedstrijden... eindelijk weer zo'n overwinning voor Roda op vreemde bodem. Tegenstander Groningen is weliswaar hopeloos uit vorm, maar dat zei Roda-trainer Harm van Veldhoven vooraf niet zoveel. Nee, maar je moet altijd oppassen. Een gewond dier kan rare sprongen maken. En uh, het is dan op een bepaald moment ook een beetje alles of niks. En als je dat dan over je heen kan laat gaan... dan kan het ook weer een, een, een, een, een nieuwe stap zijn voor dit team. En, uh, ik heb ook naar voren gebracht dat ze hier winnen van, van Feyenoord met, met 6-0. Ze winnen hier van PFV met 3-0. En als je 28 punten thuis haalt, dan weet je ook dat het een moeilijke uitwedstrijd wordt. Moeilijke uitwedstrijd, geen geweldige wedstrijd. Maar dat Roda slecht speelde, maakt de matchwinner Rob Wielaert eigenlijk niet zoveel uit, hè? We hebben een aantal hele goede wedstrijden gespeeld, stonden met punten. En nu, uh, ja, dramatisch, uh, leek wel de blinde tegen de doven. En uh, de blinde heeft gewonnen. <laughs> nou, in Groningen, het was de zevende nederlaag in acht wedstrijden. Spelers lijken niet meer echt te geloven in een goede afloop van het seizoen. En wat moet je dan als trainer zeggen? Dan denk je dat hij denkt dat zijn selectie niet dat gevoel heeft. Nee, dat, dat, dat straalt ze niet uit. Dat straalt ze niet uit op de training. Dat zie ik ook vandaag in de wedstrijden niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat je zelf trouw krijgt op het moment dat je ook eens uh, een keer een paar wedstrijden wint. Uh, zo werkt het in voetbal. Hè? Dat is uh, uh, uh, de, de psyche van de sport eigenlijk. En uh, ja, dat, dat hebben we eigenlijk nodig nu. En uh, daar moeten we keihard aan blijven werken. FC Utrecht tegen VVV werd 4-2. Venlo begon goed aan de wedstrijd. 0-1 Maguire, 0-2 Uchebo. Daarna 1-2 Bulthuis, 2-2 De Moerse. En na de rust 3-2 De Moerse en 4-2 Geemt. De man van de wedstrijd was Frank De Moerse. De spits ging voorop in de strijd en hield verschillende blessures over aan het duel. Getooid met een tulband om het hoofd was De Moerse het toonbeeld van onverzettelijkheid. Het was maar goed dat hij ondanks het advies had gekregen om te wisseld, gewisseld te worden... dat hij toch in het veld bleef staan.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 Voor VVV-Rest na de Nederland van vanmiddag niets anders dan de na-competitie. Daarover trainer Ton Lokhoff. Ik, uh, ik kan ook rekenen en uh, ik ben ook heel reëel. Maar nogmaals heb ik niet ik heb aan deze wedstrijd gedacht. En, en, en, en ik had ook een goed gevoel voor deze wedstrijd. Want je weet hoe Utrecht speelt en, en de ruimte die je kan krijgen, dat kwam me op het begin goed uit. Maar nogmaals, uh, ja, vooral de eerste zelfstandige situaties, dat, uh, daar waren we niet goed in. Tonneke altijd reëel hè. Gaan we naar de wedstrijden van gisteravond. PSV AZ 3-2 in de slotseconde. Maar Tafs was daar weer eens een gevierd man. Dus met zijn winnende treffer in de slotseconde. Twente Nak. Twente leek eigenlijk weer eens gewoon te winnen. Maar in de slotseconde was daar Boukari Ook al slotseconde die het belangrijk maakte. 2-2 Feyenoord liet niets aan toeval over. Won rustig en regelmatig met 3-0 van Excelsior. En NEC tegen Heerenveen. 2-0 was het bij de rust voor NEC. Via 2-maal Maar dan is er altijd Bas Dost 3-maal. Mas voldoende voor uiteindelijk een 4-2-zegen voor Heerenveen. De stand. Ajax aankoop 64 punten uit 30 wedstrijden. Op 6 punten gevolgd door AZ en Feyenoord. Allebei 58 punten dus. Vierde FC Twente, 57 punten. Geldt ook voor PSV op de vijfde plaats. En ook Heerenveen als zesde heeft 57 punten uit 30 duels. De situatie onderin. 15e NAC met 31 punten uit 30 wedstrijden. 16e VVV met 25 uit 30. Dan de Graafschap, voorlaatste, 19 punten. En hekkensluiter is Excelsior met 18 punten uit 30 wedstrijden. Das 76, 35 jaar geleden. Dus veel met tijd en het voor Tavares. Heaven must be missing an angel. Even een paar uh, buitenlandse voetbalberichten. Brussel, Gladbach heeft met 3-0 gewonnen van FC Köln. Belangrijk, Gladbach uh, blijft daardoor vierde in het spoor van Schalke... in de Bundesliga. De ruststand bij Manchester United tegen uh, wie spelers ook weer... Aston Villa is 2-0. De 1-0 werd gemaakt door Rooney, 2-0 door Welbeck. En inmiddels afgelopen is Malaga tegen Real Sociedad 1-1 geworden. Dat is jammer, want daarmee laat Malaga de ploeg van Van Nistelrooy en Matthijsen nog uh, een mooie kans liggen om uiteindelijk nog derde te worden in de Primera nog Even buurten in Almelo bij Heracles tegen RKC. Hoe staat het, erachter? 1-1. Dik 20 minuten op de klok en Heracles zoekt een 2 0 overwinning. Denkt dat de ploeg van Peter Bos het gevoel heeft. We zijn in onze stand verplicht om thuis te winnen van RKC. Zeker op het kunstgras. Heeft ook een kans opgeleverd minuutje geleden terwijl ik wacht op een ingooi van Van Peppen namens RKC. Ter hoogte van de middenlijn. We zagen Everton met een omhaal. Die legde de de bal eigenlijk voor het doel. En een meter of vijf voor de goal daar stond Lerend Duarte die Herakles wel op 1-0 zette. Maar nu ramde hij de bal over het doel heen in kansrijke positie. En het was een behoorlijke mogelijkheid om op 2 voor te komen tegen RKC. Dat overneemt in de as van het veld met Van Hout. De invaller in de ploeg gekomen voor Castellion die tegen viel. En eigenlijk maar één moment had waarbij hij gevaarlijk was op slag van rust. RKC gaat verder aan de rechterkant van het veld met Kuko Martina. Controlerende middenvelder in de buurt van de achterlijn. Legt de bal terug op Bandjar. Het gaat achteruit. Het is 1-1 na dik 70 minuten bij Heracles RKC Waalwijk. En ik zeg heel nog even dat Yahoo ook deze maand haar tweede toernooi heeft gewonnen. De Jonex Dutch International Badminton. Meer sport is er vanavond om 10 uur op deze zender met Henry Schut. En zometeen krijgt u nog Studio Itzerda en het uitgebreide NOS Journaal. En daarin meer over de afloop van Heracles tegen RKC.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 Wat doe jij met je vrienden als je wint? Kijk op vriendenloterij.nl. Speel mee en maak kans op prijzen tot 1 miljoen. De Vriendenloterij. Winnen is nog leuker als je het kan delen. Vanavond in de tv-show de Engelse jongen die elf talen spreekt en zonder accent. Verder de bijna krankzinnige Mario Balotelli. Ze verkocht 2,5 miljoen boeken, Gerda van Wageningen. Maar wie is zij? En thuis in Dublin zijn we bij zangeres Sinead O'Connor. Wereldster, maar bijzonder. Vier keer getrouwd, van elke man een kind, heftig omstreden.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 De Nederlandse en Europese voetbaltoppers live op je tv. Bestel ze nu op ziggo.nl slash TV op bestelling. Dit is Radio 1.